Nou, uh, goed, opletten allemaal hè. En, uh, en tegelijk om te beginnen. Ja, dat is even de toon, toonnetel. Mm. Mm. Ja, precies de toon Wat kunnen we nou hebben? Net op hoor, ik zal het bord, mm. mm. oh, dat tel hem. E, twee, een cent, dat ligt op u. En dat ik ons schiet, zodat jij ook weer op de leren. <tie> nee, nee, nee, nee, de de de de de dat is de Dat is natuurlijk niet goed, hè? Dat de Dat is heel de de de je de de de Dat de de niet de Zo op deze ja, manier, de de Ja, ja, ja. En dan doen we dan allemaal nog een keertje samen. Dan komt ie ook, ja, Zijn jullie klaar? Geen gepraat, afstaan, hè? Ja. Anders leren we het nooit. Dat is nee. nee. klaar. Oh, Ja? Ja. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, is het. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, And I the ball out of the sole table. a Russian cinema-zingen heb ik gezegd. En een hoek op mijn rechterpoot letten... want daar rij ik heen. Van voor Van voren af aan een beatmops met de hand van de zinterkluisje. Bollen, bolle bolle Dat heb je allemaal begrepen? ...bolle ballen, uitstekend. Dat komt hier. Dat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 Maakt er zo'n paard nou ook weer? Ik heb het zelf niet gehoord, Salomo. Maar volgens Paulus doet het ongeveer zo. <tie> o, alsjeblieft. Het is al wat van te kunnen egen. En dan loopt Salomo naar de egels en zegt... Weten jullie wat voor geluid een paard maakt? Zo. <tie>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 Ik had beloofd dat de dieren mijn schoentjes mochten gebruiken. Ja, gauw die schoentjes uit. Zo, goeie gekjes nog wat toe. Daar had ik ook niet eens aan gedacht. Nou heb ik zelf geen schoentjes meer. Nou ja, niks aan te doen. Dan maar op kousje voor Daar komen ze aan. Hè. Ik moet maken dat ik weg ben. Waar is de Hier is de stand. Zie En nou nog wat doen En daar holt de hulp Sinterklaas zijn boom uit... en verstopt zich nog juist bij tijds in de struiken. Bijna op hetzelfde ogenblik bereiken de eerste dieren de kabouterboom.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 Sint-Nicolaas is er nog niet toe, homo. Nee, dat weet ik. Sint-Nicolaas komt pas als we allemaal netjes bij elkaar zitten. Au! Wat gebeurt daar? ik. Waarom roep jij O! Oh. Hij drapt toch meteen? Maar, maar hij prikte mij. Wat? Nou, <laughs> geen ruzie maken jullie. Denk eraan dat Sinterklaas daar helemaal niet van houdt. Maar jij maar op, Anders ga je in de zak. Nee, dat ja, wil ik niet.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 Ik wou dus wat zeggen, hè? Het doet me genoegen, joppie, op die glazen zit los. Ja, dat hoort er niet bij, hoor. Ik zal wel proberen om hem vast te houden. Genoegen, zei ik. Heel veel genoegen. O, oh, wat kriebel die snor. Ik wou alleen maar vragen wie er nou eens een mooi liedje voor me gaat zingen. Paulus heeft een rood hoofd gekregen van verlegenheid, want de baard is nog losser gaan zitten.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 Goeie genade! Dat is natuurlijk het touwtje van mijn glazen dat, dat. dat. dat is verschrikkelijk. En nou moet ik net doen of er niets aan de hand is. Ja.